Dat huiswerk, tjoen jongens, hebben het veel te moeilijk gemaakt. Dat had verboden moeten worden. Hoeveel vakken zeg je? Via. Na na na. Zal het verboden moeten maken? Ja, via als je tenminste al mee wil rekenen. Ho, hey ho. Mijn huiswerk ik zo. La la la la la la la ho, la hey ho, hey ho, hey ho, hey ho mijn huiswerk ik zo. De master de master de tot zo. hey ho. la Jongen hoor, je die beest man, die gaat een keer in mijn hoofd, dat wil je niet weten. 1, 2, 3, 4. Kijk, dat is nog eens haarswerk. Ze hebben het veel te lekker gemaakt.